Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Straks focus op de wereld om half zes. En daarin heb ik gesprekken met Nico Smit in Nepal. En Hanneke van Dam in Mongolië. En ook in het nieuwe jaar gaan we het gewoon maar doen. Na vijf uur een vrolijk plaatje aanvragen. Zing een vrolijk liedje als je opstaat. En wat wander met land. Zing een vrolijk En welke plaats zou je zometeen op Radio 1 willen horen om deze dinsdag te starten? Kracht bij te zetten. door via 0800 1121. Welke vrolijke plaats zou je zometeen willen horen op Radio 1? 0800 1121. En dit is George Benson. Never give up on the good thing. Every night it ain't easy to keep the flame alive And when he finally comes home to you He's just too tired to do the things you want to You can't help but wonder to you Sings epic and rallies The smart tunes go La-la-la-la-la-la The key to the city 6 januari komt het derde album Heavy Flowers uit... van singer-songwriter Johannes Sigmund. beter bekend als Blautsun. Het is de opvolger van het geprezen album Sea Drift Sound Machine. En dit was Elephants in de Nacht op 1. Daarvoor hoort je ook nog George Benson... en Never Give Up on a Good Thing. Naar telefoon heb ik Martin. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Spreek je bij. Je hebt vannacht doorgewerkt... Klopt, ja. ja. Ja, ja, ik was druk inderdaad. En je hebt gewoon lekker thuis gewerkt, creatief bezig geweest, aan een schilderij, geschilderd? Klopt, ja. Ja, ik was druk... Uh... Ja, ik heb een uh, stadslandschap uh, opgezet. Dus die staat eigenlijk nou te drogen. Dus dan ben ik eigenlijk de hele nacht... In. Nou, ik heb wel een beetje knijp in de ogen. Maar met een beetje goede verlichting is het nog wel te doen. Hoor. Ja. En dat doe je, dat doe je vaker s'nacht schilderen? Of had je gewoon de smaak te pakken en je dacht, ik ga gewoon lekker door? Nee ik ben bezig met een uh, opdracht, zo gezegd. Iemand die een, uh, een Amsterdam, een uh, stad wil hebben. Dus een, uh, ja, aangezien ik fijn schilder ben, dan, dan pak je dat op, hè? Dus, Maar het stond al een poosje, in die zin uh, had ik het al een poosje voor me uitge. Schoven, want ja, ik had nog een ander schilderij staan. Oké. Okay. Maar, nou uh, ja, goede, goede opzet gemaakt. Dus dan nou kan die even drogen. En dan uh, na, en... na twee, drie dagen kan je er wel weer de tweede laag op gaan aanbrengen. Ja, wat leuk. En vanuit welke ja. kant heb je Amsterdam dan belicht op het schilderij? Als stad uh, gezien? Dit is, even kijken, de. Van, ja, het is de synagoge Amsterdam. De Joodse uh, gebeuren, maar dan van de achterkant uh, via de grachten bezien. Dus ik heb er wel een foto bij. Dat was eigenlijk het idee. En dan uh, ja, is het wel leuk dat op de voorgrond van de schilderij. Het is niet zo groot hoor, het is een paneel van 30 bij 30 hout. Mm -hmm. En op de voorgrond staat. Uh, zie je dan nog een gedeelte van de brugreling, uh, zo ik maar zeggen. Van de grachten. En daar zit dan ja, wat roest op en, en, en alles. En verderop nog een, uh, een, een, een boogbrug. En daarachter begint eigenlijk wel een heel gedeelte met een heel druk, allerlei grachtenpijntjes. En daarachter zie je eigenlijk heel groot, uh, de, de synagoge. Ja, yeah, oké. Okay. Maar dan staat hij eigenlijk nog in zijn opzet nu, hè? Dus dat houdt in dat je hem, want ik ben klassiek schilder, dat je hem eigenlijk uh, in aardtinten uh, heel voorzichtig opzet. Zonder ja. heel te veel ja. kleur, een beetje in een bruin, grijsachtige... en dat is een beetje kleur er al in. Omdat het een goede basis is uh, als ondergrond omdat je namelijk als je te veel in de ondergrond uh, te vet schildert, ja, dan krijg je eigenlijk op een langere termijn dat je schilderij wat minder goed houdbaar wordt. Dus het is heel belangrijk om in de ondergrond. Uh... Ja, rustig aan te doen. Hè? Dan kan je het daarna nog wel uh, wat dikker aanbrengen. Ja. En, en, en, en maak je vaker uh, stadsgezichten of, uh, of, of heb je ook andere... Uh... Nou, ja, ik, ja ik, ben, ik ben eigenlijk realistisch schilder Dus dan kan je eigenlijk gek genoeg eigenlijk elk onderwerp wel oppakken. Hoewel je natuurlijk wel uh, dingen hebt die wat, wat, uh, wat, wat beter in de hand liggen met wat oefenen. Maar uh, ja, stedelijke uh, dingen doe ik wel vaker. Hoor ik ook nog wel eens... Uh, dit is een beetje een klassiek schilder. Hij heeft nog wel wat moderne schilderen. Ja, ja. Dat heb ik een beetje aan de oude, op de oude manier gedaan. Ja, en na zo'n nachtje schilderen. toen hoorde je net het oproepje om een vrolijke plaat aan te vragen. en toen kan er opeens een titel in je hoofd. ja, en, ja. En dat is ja, ja, dat... een hele mooie plaat. Ja, ja. En dat ben je te weten ja. gekomen weer via Radio 1 een lange tijd geleden. Ja, dat is, uh, ja, ik meen dit jaar, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik was dat nummer al een hele poos. Uh, ja, had het dat in mijn hoofd eigenlijk, uh, of tenminste een gedeelte ervan, de, de, de, de refrein. En uh, ik wist maar niet welk nummer dat was. En ik had het al wel eens bij een, uh, een platenzaak geprobeerd, uh, hè, dan stond ik echt te zingen in de winkel. Of ik had het ja. dus bij iemand die het conservatorium uh, uh, deed uh, ge geprobeerd. Want ik had nog het vermoeden dat het een klassiek stuk was. Maar toen bleek het via radio, eendus uh, inderdaad, nachtzusters bleek het via een uh, vriendelijke luisteraar te gaan om te uh, Die wist France dat het platen. was, yeah. ja. En, uh, dat was, uh, Joe Dassin heet hij. Joe Dassin met Le Che In Dien? Le Che In inderdaad, ja, ja. ja. En dat deed me dan weer denken aan de, deze lekkere zachte, zachte herfst, hè. Dus een zachte, zachte herfstwind nog. Op. Hij heeft ook ooit. De, ditzelfde nummer heeft hij gezongen, want hij was meertalig, Jodders. Uh, niet zo gek oud ook geworden, begreep ik later. Uh, maar hij zong dit nummer ook in het Duits en dan heet het September Wind. Dus ah, ook een heel mooi nummer. Ja. En dat was dan weer geïnspireerd allemaal op de Indian Summer, toch? Indian Summer, oh. en ik. Uh, ja, ik... Ik heb het, Via die naam heb ik het inderdaad opgezocht. En hij is uh, Amerikaan, die in Frans zong ook. Want dat kan je ook wel horen een, als de nummers. Die zijn echt... Uh, nou ja, je hoort het bijna niet. Maar ik geloof dat dat nummer gebaseerd is op de Californische... Hoe moet ik het goed zeggen hoor? Uh, Californische zomers of herfst in ieder geval. De zachte wind in Californië. Ja, en dat ja. moest hij naar het Frans vertalen... Um, blijkbaar heeft hij dan de, de term... Ik weet niet of, of lette waarschijnlijk misschien ook nog wel in het Engels hoor, een term is. In ieder geval gaat het om de zachte, de zachte wind. Ja, ja. Het, het zachte en, klimaat. En dit stond vroeger bij jou thuis op. En je hebt het via Radio 1 weer uh, weten terug te halen lange tijd geleden. En nu vraag ik het Ja, ja, ja en ik heb aan. hem nou nog steeds niet in de kast. Dus het zou wel eens lekker zijn als ik hem weer eens kon horen. Waar ik wel op zoek <lacht> ben naar uh, de plaat of als ze daar. Maar dat, uh, dat lukt wel. Maar dat was het nog even... Uh, ja, ik had hem laatst kunnen hebben, maar daar vond ik hem net even te duur. Dus heb ik hem laten schieten. Maar uh, ja, hij staat wel ergens. op Want ja, ik, ik spaar zelf nu ook weer plaatjes. Net ja. als mijn ouders. Ja. Nou, ik ben heel Top. benieuwd naar Joe Dessen. Ik ken de plaat niet. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er lekker naar luisteren. als je hem hoort, misschien dat hem herkent. Want het is best een bekende plaat. Maar uh, ja, het is dus zeker mooi. Dus. Bedankt voor het aanvragen, voor, oh, dat Martin. ging het om, hè? Ja, bedankt voor het aanvragen leuk gesproken te hebben. Oké, okay, ja. Goeie... Uh, nou, morgen nog. Uh, uh, hetzelfde. Ja, Dag, uiteen. Martin. Yo.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 Even door Arthur Reed Reynolds, opgenomen ook door zijn groep de Arthur Reynolds Singers. En vervolgens gecoverd door verschillende bands zoals The Birds en The Doobie Brothers in 1973. Daarvoor je ook nog een verzoek van uh, luisteraar Martin. Joe De vroeg uh, hij aan. Zometeen focus op de wereld en de focus ligt vandaag op Nepal en Mongolië. Lenny Kravitz in de nacht op een. It ain't over, till it's over. Daarvoor hoorde je ook nog Julian Edwards en Songbird. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze ochtend uh, praat ik met uh, Nico Smit in Nepal en Hanneke van Dam in uh, Mongolië. Uh, goedemorgen beiden. Uh, ik begin met, uh, met Hanneke van Dam in uh, Mongolië. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je bent uh, onderweg op dit moment naar een ander deel van het land? Ja, inderdaad. Ik sta midden in de supermarkt nog aan de rand van uh, de hoofdstad... om nog even in te slaan alles wat ik uh, daar niet meer kan kopen. Want daar zit echt een verschil ik in? Ja, dat... bij de koelvakken nu, ja. Aha. Want, wat, wat, wat, wat, zit dan, wat is dat grote verschil dan, straks met de kleine dorpjes? Wat kan je dan bijvoorbeeld niet meer krijgen? Um, nou, ik neem net een pakje smeerkaas uit de koeling... Um, bepaalde fruit is erin een betere keuze. Dat hebben wij alleen af en toe anders. Um, ja, allerlei. Veel dingen. Ik heb zelfs tot mijn grote vreugde een, een rek gezien met Ikea-spullen. Gewoon een paar glazen. Dus die heb ik gepakt. Ja, dat ja. is dan hier in Nederland heel gewoon. Maar dat je denkt, wauw, Ikea, weet je wel. Ja, dat, dat daar ook, <laughs> ik heb een ja. paar Ikea-glazen gevonden net. Ja. Ja. En wat, wat ga je doen aan de andere kant van het land? Ja, ik ga naar huis. Ik woon uh, 33, 330 kilometer van de hoofdstad verwijderd. En ik moet zeggen, ik woon daar nu bijna zeven jaar. Toen ik daar kwam was het nog heel primitief. Dat je denkt, nou als je elke week één ei kan vinden ergens, dan ben je blij. En dat is al erg uh, veranderd en verbeterd. Maar um, het is nog wel... Uh, ja, het is nog, het blijft gewoon het platteland. Hè? Ja, ja. Nou, je, je werkt onder andere uh, als uh, je geeft in ieder geval discipleschaps- en leiderschapstrainingen. Je doet een evangelisatie en je geeft hulp aan uh, de allerarmste. Uh, ja, ik, ik, ik ben... Het is een heel breed uh, pakket. En ik ben, toen ik daar kwam, toen was ik heel erg aan het pionieren en was er nog geen team. En inmiddels ben ik in de gelukkige situatie dat er een heel goed uh, lokaal team is uh, ontstaan. Wat ik vooral ben aan het coachen in dus een van. De mannen, die is nu, er, er is een gemeente ontstaan en een, uh, Morgolse, met een Mongoolse leiderschap. En uh, de leider van die gemeente is ook heel actief in uh, gevangeniswerk. Dus het is meer dat je hen coacht en ziet van, uh, van uh, ja, hoe passen al die dingen bij elkaar. Mensen die kinder- en tienerwerk doen of een uh, jongstel wat uh, zorgt dat uh, arme mensen elke week een maat krijgen en uh, ook kinderen. Ja. Dus ik ben meer nu een, een team aan het coachen. Dus dat is een andere situatie dan in het begin. Ja, en, en je bent, uh, doordat je nu een team coacht, ook uh, met oud en nieuw... ben je uh, naar een oudjaarsfeest geweest in de gevangenis. Ja, inderdaad. Dat, dat is wel een ja. bijzondere plek om daar een oudjaarsfeest bij te wonen. Ja, dat was heel bijzonder, want uh, die man... Um... Ons teamgenoot, zeg maar, die uh, nu de gemeente leid, die heeft zelf een um, verleden met alcohol, slaven, criminaliteit enzovoort... is christen geworden en enorm veranderd, maar heeft nog steeds een hart. Dus voor mensen die uh, in dat soort situaties leven... Ja, en waar, waarvoor, zitten de meeste, waarvoor zitten de meeste mensen vast in de, in de, in de cel? Ja, ik denk 80% zeker uh, geweldsdelicten, vaak onder invloed van alcohol. Mm -hmm. En dan uh, natuurlijk ook andere dingen, diefstal... Uh, maar heel veel geweld en heel vaak ook dingen van dat je. Nou, eigenlijk is gewoon maar uh, dronken met iemand op de vuist gegaan. Dus dat soort verhalen hoor je heel veel. Ja, en, en, en hoe, was die, hoe was het oudjaarsfeest? Hoe vieren ze dat dan op zo'n. Uh, in, in de gevangenis? Ja, zij hadden een uh, grote party daar. Er waren 280 uh, mannen, het is een mannengevangenis, die daar uh, uh, gevangen zitten. Samen met de staf. Dus wat ik leuk, ik heb verschillende gevangenissen gezien in Ulaanbaatar. Of maar wat ik hier echt leuk vond te zien dat de directie ook vrij vriendelijk omgaat. Natuurlijk zullen daar ook disciplinaire maatregelen zijn, maar echt heel leuk. Met de mensen samen, soort Karaoke. Ja. En de gevangenen die konden zelf een programma maken. En die merk je ja, eindelijk maar een keertje andere keer aan en wat andere dingen doen. En dus het is enorm veel creatief talent ook, wat normaal niet zo uh, aan boek komt. Ja. Dus wij zitten vooral bij, aan zo'n gedekte tafel te kijken naar alle voorstellingen die ze in elkaar gedraaid hadden. Wij waren de enige gasten van buitenaf en mensen waren heel blij om te zien gewoon dat wij vrijwillig, gewoon omdat het leuk vinden, met hun samen een feestje gaan vieren. Ja, precies. En, je hebt ook ja, mijn... komt, en na die tijd hadden we een, een, een dinertje nog met de directeur en die mensen en die zeggen, nou we willen heel graag met jullie samenwerken, dus dat is goed. Ja, ja zeker, en dan samenwerken in de zin van dat jullie aan uh, evangelisatie gaan doen in de gevangenis of? Nou, er is wel, er worden diensten gedaan en natuurlijk is dat niet uh, direct in een regelrecht trek altijd. Uh, wat uh, Ogi, zo heet onze medewerker, en samen met een team vaak doet, is gewoon met de mannen optrekken of een keertje samen sport spelen. En dan ook wel, uh, soms neemt hij echt tijd om te vertellen over de verandering die door God in zijn leven is gekomen. Soms doen ze ook hele praktische dingen. Ze hebben geholpen om zelf een. We hebben dan materialen ook geleverd, zodat ze een bibliotheek konden bouwen. En een man die bij ons werkte, een als Timmerman ook, die heeft toen dan geleerd van nou oké, okay, sowieso kun je het doen. Dat is nu klaar. En we zouden ook heel graag een, een werkplaats nu inrichten. Ja, zodat ze ja. gewoon nog meer dat soort dingen kunnen doen. Ja, en dan nog heel veel terug naar dat oudejaarsfeest. Je bent daar dus geweest in die gevangenis. Heb je dan ook ja. met mensen gesproken daar? Wat, wat vraag je dan bijvoorbeeld? Um, vooral met uh, in dit geval, omdat die mensen uh, allemaal op hun plek zaten. Dus we hebben vooral met het personeel gesproken ditmaal. En dan één van hen, dus de sociaal werker, die komt ook regelmatig op bezoek. Dus dat is bijna een vriend geworden. En die vertelt gewoon ja, hoe het gaat met hem. En, uh, en ook een beetje zo'n small talk hier en daar. Ja, ja. En um, dan samen die hele show bekeken. En daarna waren we weer aan het eten. Dus ditmaal was ik niet uh, direct in gesprek met de mensen die vastzitten. Dat was bij een vorige gelegenheid in de zomer wel meer mogelijk. Dus het hangt altijd een beetje van de situatie af. Ja, en wat vroegen ze Ik denk dan? dat het allebei belangrijk hè? Dat je ook ja. met het personeel een goede relatie hebt. Zodat zij ook ons vertrouwen om... Um, ja, met hun mensen te spreken. Ja, ja. Ja, en, en dan ben ik nog heel... Ja, ik vond het heel, uh, heel apart. Het was een hele goede ervaring. Ook was schokkend, want je ziet gewoon mensen allemaal met geschoren hoofd. En je denkt, jonge kerels, die zijn jaren. En dat ik denk, ja, ik ken bij ons op de compound. Er wonen allemaal mannen die eigenlijk zo'n soort verleden hebben. En als hm. je ze eenmaal leert kennen, denk je, ja, wat een enige ja. mensen. Dus dat je denkt, ja, dit was... Eigenlijk waren dat waarschijnlijk mensen met een heel vergelijkbaar verhaal. Alleen die nog aan de andere kant zitten, om het zo te zeggen. Ja, ja. Maar ik geloof daar zal ook nog meer veranderen, dus dat is goed. Ja, zeker. Ik uh, kom zo nog even bij je terug over kerst onder andere. Wat je daar allemaal hebt meegemaakt en ook hebt gedaan. Ik geef het even naar, weer, ja. naar Nico Smit in, in Nepal. Nico, jij werkte uh, als adviseur kleinschalige bedrijvigheid en onderwijs. Ja, mijn vrouw werkt als adviseur onderwijs. Ik ben alleen voor de kleinschalige bedrijvigheid. We werken hier samen, voornamelijk voor United Mission to Nepal. In Kathmandu. Ja, en, en ik, ik was heel erg benieuwd hoe, jij, nou, hoe oud en nieuw wordt doorgebracht in Nepal. Zijn er nog bepaalde tradities? De tradities zijn er in Nepal niet echt. Omdat Nepal een andere jaartelling hanteert officieel. Dus we... Vieren hier meestal, of wij zelf uh, als Nederlanders vieren wel oud en nieuw en dat hebben we dit jaar ook gedaan met een aantal andere Nederlanders. Uh, maar de Nepalese vieren over het algemeen uh, zeg maar het Nepalese Nieuwjaar en dat valt ergens uh, halverwege april. En uh, we, wonen, we leven hier in Nepal volgens de Nepalese jaartelling in het jaar 2068. Ah oké, okay. dus je hebt dan ook uh, een, een dubbele kalender. We hebben hier een, een dubbele kalender. Ja, in zeg maar in het dagelijks leven uh, wordt meestal de Nepalese kalender gehanteerd. En uh, maar goed, omdat we ook uh, vanuit ons werk veel met het buitenland te maken hebben, hebben we natuurlijk ook uh, de Gregoriaanse kalender die die hanteren we vooral op ons kantoor. En onze agenda's die hebben allemaal zeg maar uh, dubbele. Nou ja, voor iedere voor iedere dag staat zeg maar de voor vandaag bijvoorbeeld staat er 3 januari en uh, 19. Dat is zeg maar de Nepalese maand. Mm -hmm. Dus voor iedere, maand weten we dan, iedere dag van de maand weten we gewoon welke dag het is in de Gregoriaanse kalender... en welke dag het is volgens de, die andere Nepalese kalender. Ja, ja. En, en tijdens het oud en nieuw vieren wat je dan hebt gedaan met, met uh, familie en bekenden... Uh, heb je dan nog oliebollen en appelflappen gegeten of doe je daar niet aan? Ja hoor, nee, dat doen we. Mijn vrouw is daar heel actief in. en Wij zijn, uh, we vinden dat ja, natuurlijk ook heel lekker. Uh, het is ook helemaal niet moeilijk... Uh, gewoon met een aantal basis-ingrediënten kun je eigenlijk overal op de wereld wel oliebollen en appelflappen maken. En dat kan zeker ook in Nepal. Dus dat hebben we dan ook vrolijk gedaan. En, en... we hebben ook heel veel uitgedeeld aan, aan buren en aan onze huisbaas. Ja, wat vonden ze ervan? Andere, wat zeg, wat... vinden ze, iedereen vindt het geweldig. Ja, ja. ja, ja het is echt heel populair. Ja. Leuk. Over, over, over je werk, als, als, als, als adviseur uh, ja, kleinschalige bedrijvigheid. Uh, ben je voor je werk recent, uh, heb je een, een reis gemaakt naar het oosten van Nepal. Want daar ja. is in 2008 een uh, overstroming geweest. Ja. Hoe zag de omgeving eruit toen je daar uh, aankwam? Uh, nou, wat daar in 2008 gebeurd is, is dat uh, een dijk uh, door is gebroken. Uh, ja, dus... En daardoor is zeg maar een heel, heel veel sediment wat zich zeg maar zich op de rivier een bodem had verzameld. En dat komt allemaal vanuit de Himalaya bergen. Uh, is door de enorme kracht van het water uh, zeg maar, meegesleurd en uiteindelijk afgezet op het land van de mensen die zeg maar aan de andere kant van de dijk woonden. En dat is zeg maar een anderhalf meter dikke laag zand, zeg maar vergelijkbaar met woestijn, ja, uh, of ja. het strand. Uh, dat, dat ligt dus nu een anderhalve meter dikke laag zand over de voor de overstroming vruchtbare akkers. En het is echt een hele barre uh, omgeving. Nu, nu valt het mee omdat het minder heet is, maar vooral in de zomer als het heet is, als de zon schijnt, dan is het echt uh, 40, 45 graden. Uh, met alleen maar zand om je heen. En dat, dat, dat heb ik dus ook uh, ja, dat kun je dus zien als je daar naartoe gaat. En de mensen die daar toen moesten vertrekken... omdat hun huizen werden ja, meegesleurd door het water van de rivier... die zijn nu weer terug en die hebben allerlei hutjes en dergelijke gebouwd... die proberen hun leven weer op te bouwen. En uh, dat valt niet altijd mee. Maar uh, het zijn toch heel, ja, heel weerbastig, heel veerkrachtige mensen ook... die uh, toch met de energie die ze nog hebben... Uh, proberen om hun leven daar weer op te bouwen en toch weer iets van uh, landbouw op te zetten en wat een aantal van de mensen die, die wij uh, proberen te helpen doen of hebben gedaan is dat ze eigenlijk anderhalve meter diep graven tot mm. ze weer bij de vruchtbare bodem uh, komen en dat halen ze dan naar boven en dat vermengen ze dan met het zand wat er bovenop ligt uh, zodat ze toch weer uh, groenten en dergelijke kunnen verbouwen en weer andere boeren die leggen ze uh, hebben allerlei andere irrigatiesysteemtjes die ze dan aanleggen en uh, uh, uh, mest zeg maar, van koeien die, dat ze vermengen met, met het zand waardoor ze toch weer uh, gewassen kunnen verbouwen en waardoor ze te eten hebben ten eerste en ten tweede waardoor ze ook uh, geld kunnen verdienen door die groenten te verkopen en waardoor ze allerlei andere basisbehoeften Daarin kunnen voorzien. Ja, dus ze zijn op dit moment wel heel erg uh, zelfredzaam en, en heel vindingrijk om weer uh, uh, van het gebied wat te maken. Ja, dat is vooral uh, vlak na zo'n ramp is er vaak aandacht. Uh, ja, ja. Nepal is niet zo'n heel bekend land qua grote rampen, maar vlak na die overstroming was er ook vanuit allerlei uh, internationale organisaties wel aandacht voor de ramp. Maar nu zijn we 3,5 jaar verder en eigenlijk is de situatie nog steeds. Uh, heel erg moeilijk voor die mensen. Uh, maar er is niet echt iemand die nu uh, naar ze omkijkt. Maar er zijn toch een aantal mensen die dat dan wel doen. En met die hulp uh, proberen ze er toch het beste uh, van te maken. Ja, en, en dat, dat is onder andere wat jullie dus ook als organisatie doen. En wat jij dus voor ze kan doen. Je bent er dus geweest. Uh, je weet onder ja. andere wat ze nodig hebben. Ja. En, en hoe ziet dat er dan nu uit? Want je bent natuurlijk nu weer op een andere plek in de hoofdstad. Uh, nou, we hebben als... Uh, Organisatie in zeven verschillende gebieden van Nepal en ook een lokaal kantoor. Mm -hmm. En vanuit die lokale kantoren worden uh, zeg maar deze projectgebieden op deze gebieden worden bezocht. En uh, we hebben in die zeven gebieden ook lokale partners die uh, in de gebieden zelf met de mensen samen aan het werk zijn om, uh, om bijvoorbeeld aan dit soort situaties aandacht aan te geven en te proberen om uh, verbetering te brengen in de situatie van uh, van deze mensen. En wij hebben dan vanuit Kaap uh, gewoon regelmatig contact via e-mail en via telefoon. En via af en toe dat we op bezoek gaan met die uh, regionale kantoren. En uh, indirect ook met uh, de partners die uh, zeg maar gewoon echt met hun voeten in het zand staan in dit geval. En uh, ja, echt gewoon praktisch uh, dag en dag aan het werk zijn. Ja, ja, en je bent er dus geweest en je hebt zeker al uh, vooruitgang ook gezien dat, dat, dat het goed gaat met mensen? Dat ze er weer een beetje bovenop zijn, voor zover dat kan? Voor zover dat kan gaat het, gaat het goed. Er is nog veel wat, wat moet gebeuren. Maar je ziet dat uh, mensen ook op eigen, uh, vanuit hun eigen initiatief uh, dingen aan het doen zijn. Dus wat wij doen is eigenlijk proberen om hen te stimuleren om... Uh, om, om ook zelf om ook zelf dingen te gaan ondernemen. Dus we, we helpen ze met bepaalde dingen. Uh, maar daarnaast doen ze ook zelf dingen. Vooral als ze meer visie krijgen voor, hé uh, hey, als ik nu uh, dat en dat ga doen, dan, dan geeft het ook zeg maar verandering in mijn situatie. Dus je, we proberen mensen niet alleen dingen, zeg maar, uh, te geven, maar ze ook te stimuleren om uh, om zelf initiatief te ondernemen. En we proberen ook om ze ook weer hoop te geven en uitzicht te geven in een. Uh, in hun situatie, zodat ze die energie om uh, iets te gaan doen... ook weer uh, daaruit zeg maar, kunnen halen. Ja. Nico Smit in Nepal, ik kom zo bij je terug over het nieuws... Uh, wat er op dit moment uh, speelt. Ik ga nu naar Hanneke van Dam in uh, Mongolië. Uh, Hanneke, ja. met, uh, met kerst heb jij een, een kerstviering uh, meegemaakt. Dat waren ook met, uh, met, met mensen die je, die je kent. Speciaal kerstfeest. Ja, dat was onze eigen gemeente, zeg maar... die we destijds gestart hebben in Henti, waar ik uh, woon... Dus uh, we hebben eerst zijn we met 22 mensen, dus medewerkers en mensen die met ons samenwonen of training krijgen. Met 22 mensen zijn we in de stad geweest bij uh, de hoofdkantoor uh, zeg maar, van de organisatie en hebben we twee dagen samen gevierd. En uh, zondag, op kerstzondag zelf, waren we weer thuis en hadden we zelf een kerstdienst in ons dorp. Dus. En hoe was, die, ja, was, hoe was de goed. kerstdienst? Ja, super. Ik kwam mor s morgens binnen en ik dacht van nou, gaat het allemaal lukken? Want we waren een paar dagen weg geweest. Dus de voorbereiding, dat was allemaal een beetje behelpen. Omdat uh, iedereen met andere dingen bezig was geweest. Maar dan toch, de tieners hadden een leuk drama nog uh, voorbereid. Uh, kinderen die hadden een dans voorbereid. We hadden uitnodigingen aan bekenden en families uit uitgedeeld, Dus er waren een goede honderd mensen, zeg maar... En uh, het was een hele goede en vredige sfeer. En uh, dat was heel goed. En aan het eind het vertelde ook een aantal mensen, bijvoorbeeld een tienerjongen die bij ons die was al heel vroeg bezig met nou ja, drinken, spijbelen, alleen maar PC-spelletjes in zo'n kelder doen. En zo. En die is daar ook mee opgehouden sinds die christen is, met vechten en dat soort dingen. En dan waren zijn ouders er ook. Ja. Yeah. En aan het eind werd ook zo gevraagd van, nou ja, wie wil zelf ook? Van, we hebben uitgelegd wat is de betekenis van kerst, want dat weten ze dan nauwelijks. En dat okay. uh, over Jezus en wie is Jezus, wat heeft hij in ons leven gedaan? En toen waren er 19 mensen die naar voren van, nou, ik wil ook. Ja, wat mooi. Dus, uh, deze, ja, dat was echt fantastisch, want ik denk, nou ja... Ook als alles technisch niet, niet helemaal perfect is, denk ik, wat wil je nog meer, hè? En, en, en, dus wij waren allemaal heel blij mee. Gewoon, ook dat je zegt het waren niet mensen die alleen maar in een impuls, maar echt mensen zeggen, ja, ik zie dat mijn kind zo is veranderd. En dat is een man die zelf ook een alcoholprobleem heeft. Dus ik denk, nou ja, we hopen dus echt met deze mensen ook uh, verder in contact te blijven. Ja, en, en, en die, die mensen, uh, geloof je die eerst helemaal niet? Of hadden die een ander geloof? Nou, verschillend Mensen die bijvoorbeeld een aantal mensen hebben, natuurlijk, uit boeddhistische uh, achtergrond. Sommige mensen shamanistisch, dat is hier een soort ja, de ook te volgen. En heel vaak is het een, een mix. Er zijn ook wel mensen die zeggen: nou, het is gewoon atheïstisch. Vanuit het communistische denken met atheïsme opgegroeid. Dus dat uh, varieert. Ja, yeah, oké. Okay. Maar het was in ieder geval een mooie, mooie uh, ja, dag, een mooie kerst, uh, kerstdienst die je hebt gehad. Ja, dat was echt natuurlijk, daar staat mijn uh, zendingshart. <laughs> dat ja, ja. ik denk, ja, dit is uiteindelijk. Want al die projecten, ik vind dat ook heel goed. Hè, als je ziet dat mensen in armoede en kapotte gezinnen... en dan denk je, er zijn zoveel dingen die je zou willen doen om daar uh, verbetering in te brengen. Maar uiteindelijk is mijn persoonlijke overtuiging van, ja, als Jezus niet in je hart is... dan mis je gewoon de essentie van het verbonden zijn met degene die je heeft gemaakt enzovoort. Dus als ik zie dat dat gebeurt, dan denk ik, ja, die mensen hebben echt de essentie gepakt. En die hebben nu ook een ander fundament om verandering in hun leven te zien. Ja, en dat ook waardoor... Dat weer door... Ja. afhankelijk is van een of andere organisatie die een project ja. doet. En zij kunnen dus dat daar ook weer... ben ik uh, natuurlijk blij mee, ja. ja. En zij kunnen dat ook weer doorgeven aan anderen om hen heen. Ja, absoluut. Dat hoop ik uh, dat dat gebeurt ook. Ja. Ik kom zo nog even bij je terug over wat er in het uh, nieuws speelt in, uh, in Mongolië. Oh, nee. Ik ga nog even naar Nico's. We rijden inmiddels de stad uit, dus ik hoop dat de verbinding uh, blijft. Maar uh, dus als ik ineens weg ben, dan, uh, maar, uh, dan weten we dat. Dan merken we het vanzelf. Uh, Nico dan Smit. Dan uh, ga je naar Nepal over. Precies. Nico Smit in, uh, in Nepal. Uh, wat, wat er bij jou in het nieuws speelt, dat, dat zijn nou, best wel nogal essentiële zaken. Onder andere is er een brandstofprobleem. Ja, dat klopt. En waar heeft dat mee te maken op dit moment? Uh, Nepal uh, importeert alle brandstof vanuit India. En er is uh, een, zeg maar een centraal orgaan wat het regelt, de Nepal Oil Corporation. En uh, die moeten dus alle olie inkopen van de Indian Oil Corporation. Uh, en dat wordt dan geïmporteerd vanuit India. Uh, maar de Nepal Oil Corporation heeft een betalingsprobleem. Ze hebben niet genoeg geld om... Uh, om uh, olie te importeren. Dus ze keren nu zeg maar, op de reservevoorraden die ze in bepaalde opslagplaatsen hebben opgeslagen. En uh, daaruit wordt mondjesmaat uh, benzine en dergelijke geleverd aan de benzinepompen in, in het land en ook hier in Kathmandu. Uh, maar het is dus minder dan uh, eigenlijk nodig is. Dus je ziet nu echt hele lange rijen bij alle benzinepompen staan. Ja en heb je, de, dus heb je er zelf ook last van? Nee, wij gaan altijd op de fiets, dus we hebben daar ja. geen last van. Ja. Uh, als we moeten reizen uh, later in de week hopen we te gaan reizen om een paar dagen uit de stad te zijn. Dan zou het uh, zeg maar invloed kunnen hebben. Maar de verwachting nu is dat uh, uh, er is een, uh, zeg maar, de regering van Nepal heeft zeg maar, een nieuwe lening verstrekt aan de Nepal Oil Corporation, zodat ze weer uh, olie kunnen inkopen. Dus de verwachting is dat in de loop van deze week de situatie zich maar weer normaliseert ja. en dat al die uh, rijen worden weggewerkt. En dat Precies. hopelijk eind van deze week wij gewoon met de bus uh, kunnen... Verpreken. Maar heeft het op dit moment ook gevolgen voor, voor levensmiddelen, voor het vervoer daarvan bijvoorbeeld? Of voor hulpdiensten? Uh, nee, dat, dat nog niet. Okay. Uh, het is denk ik wel zo dat bijvoorbeeld internationale vluchten uh, die in Kathmandu landen, die hebben meestal voldoende... Die zijn niet afhankelijk of die stellen zich niet afhankelijk op van de beschikbaarheid van kerosine hier in Kathmandu. Die komen meestal met een volle tank vanuit Delhi of vanuit een andere plek hier naartoe. En hebben dan voldoende om weer terug te vliegen. Dus dat heeft geen invloed. En de meeste essentiële hulpdiensten denk ik ook niet. Het is wel zo dat ze, vooral de normale burger, die op, er zijn hier ontzettend veel in de in de stad. Dat die mensen hebben echt een probleem om voldoende. Uh, benzine te krijgen of die moeten het dus heel vaak heel, heel lang in, uh, in een rij staan... om uh, een paar liter te kunnen bemachtigen... zodat ze weer heen en weer kunnen rijden van kantoor naar huis en dergelijke. Ja. Nou, je zei het net al even kort tussendoor... dat je komende donderdag een, uh, een weekje op vakantie gaat met het gezin. Uh, en ja. Dat is ook nog even spannend of je dan de stad uit kan. Want de, de, de, de, er is dan ook een demonstratie aan de gang op dat moment. Ja, dat klopt. Er is nu een, een landelijke demonstratie. Dat is meestal als zijn bepaalde groepen die uh, om verschillende redenen uh, altijd uh, ja, nationale stakingen afkondigen. En dat doen ze dan vaak uh, zeg maar zonnige wijze. Dus ze beginnen in het oosten en ze gaan dan naar het westen. En dan hebben ze, als ze op de laatste dag, is het dan door het hele land. En tijdens zo'n staking wordt in principe al het verkeer platgelegd. En is er dus geen enkel uh, gemotoriseerd verkeer mogelijk. Dus een ander voordeel, als je met de fiets gaat, dan heb je daar meestal geen last van. Uh, maar als je dus zeg maar uh, van de Katmandu naar een andere stad wil, dan rijden geen bussen, geen auto's, geen motoren. En uh, als je dat wel doet, dan heb je de kans dat, uh, dat je auto bijvoorbeeld in brand wordt gestoken of de uh, ruiten worden ingegooid. Ja. Dus dat, uh, niemand doet dat dus ook. En, en wie, wie zit er achter deze demonstratie aan Donderdag? In dit geval zijn dat uh, wat, uh, wat ze noemen de disqualified combatants, of de, zeg maar de gedisqualificeerde voormalige Maoïstische rebellen. Uh, dat stamt nog vanuit de, de burgeroorlog die hier was van 1996 tot 2006. Mm -hmm. um, al die uh, Maoïstische uh, strijders die zitten op dit moment in uh, allerlei zeg maar, kampementen in afwachting van... Uh, ja, toch een oplossing voor hun situatie. Die is er nog steeds niet. Maar er zijn een aantal van hen die uh, zeg maar de laatste drie maanden van de uh, burgeroorlog zich bij de rebellen aansloten. Of die onder een bepaalde leeftijdsgrens zitten. En er is hier een tijd een organisatie geweest van de uh, Verenigde Naties om toezicht te houden op het, de uitvoering van het Vredesakkoord. En tijdens die periode zijn een aantal van die... Uh, rebellen, zeg maar, wat ze dan noemen gedisqualificeerd, Van jullie zijn geen rebel, dus jullie moeten naar huis. En deze en mensen die zijn, die zijn nu ons... in opstand ja. gekomen omdat ze ja, toch, denk ik, een deel van de ja, voordeel en baat willen hebben bij uh, het zijn van de rebel. Want de mensen die dus nu als rebel zijn aangemerkt, die kunnen of in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. ...of vervroegde uitreding, zeg maar. En dan krijgen ze ook een bepaalde bonus mee om uh, in hun levensonderhoud te voorzien. Of ze kunnen uh, uh, opgenomen worden in het Nepalese leger of uh, bij de Nepalese politie. En deze mensen, ja, die vallen daar dus buiten. En ik denk dat ze daartegen in uh, dat ze daar dus tegen protesteren. Ja, dus dat is ook dan de vraag of jij de stad uit kan uh, voor jouw vakantie. Uh, dat is ja. dan inderdaad even afwachten. Ik wil je in ieder geval een goede week wensen. En uh, bedankt voor je bijdrage tot zover. Ja, graag gedaan. Nico Smit in Nepal, ik wens jou nog een, een goede dag. En wat u meer weet over het werkterrein van Nico Smitten is dat te vinden, een link naar de websites waar uh, Nico werkzaam voor is... via eo.nl slash de nacht op een. Dan ga ik nog kort naar Hanneke van Dam in uh, Mongolië, ja. onderweg. Ja. Um, het nieuws ja. wat er speelt, kan je één iets eruit lichten? Wat je nog recent hebt wat meegekregen? Heb je? Kan je een nieuwsfeit nog eruit uh, lichten? Wat je recent hebt meegekregen, wat er speelt Ja, nou ja wat uh, hier een ding was met uit het nieuw... was dat er ineens uh, een verbod was op vuurwerk, omdat... Uh, uit China geïmporteerd en uh, heel vaak van nou ja, zelfgeknutseld vuurwerk uh, vorig jaar voor enorm veel ongelukken heeft gezorgd. Aha. Dus ineens mocht dat niet meer. Alleen op bepaalde adressen werd dan het betrouwbare vuurwerk verkocht. Nou ja, we hebben het om 12 uur buiten gestaan en er werd toch nog wel redelijk wat uh, afgeschoten. Dus, uh, maar dat was een ding. En verder. Uh, zijn ze hier steeds bezig met de vraag van er wordt nog steeds goudvondsten gedaan en dan zijn daar combinaties van de regering die daar aandelen in heeft, maar ook hulp van buitenaf vraagt voor mensen die werkelijk de middelen en de know-how hebben om dat aan te boren. En daar natuurlijk ook een business mee doen en dan dat soms de zorg bestaat van ja, wie gaat hier nou van profiteren en komt dit wel het volk ten goede. Ja, ja. Dus het is voor mij soms ook ondoorzichtig dit soort uh, dingen en moeilijk volgen, maar dat is in ieder geval een thema wat steeds weer de kop op steekt. Ja. Ik, uh, ik moet het ja. hierbij laten, Hanneke van Dam, de tijd zit er, zit er echt op. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd en voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En ik fijne wens je een goede reis en ook een, een fijne dag. En ja, ook voor het, voor het werkterrein van Hanneke Geld, als je daar meer over wilt weten, kan je dat vinden via de website eo.nl slash op 1 Zometeen het nieuws om 6 uur met Joris Stubinitski en gevolgd door het Radio 1-Janaal. En uh, voor nu wens ik u een hele prettige dag.